4 uur. 4 NPO Radio 1 met Nadja Moussaïd. Dit uur in Nieuws en Co. Noord- en Zuid-Korea spreken verzoenende woorden... en er komt zelfs topoverleg. En het inmiddels beroemde duo Martin en Opjen zijn in het Rijksmuseum. Nu eerst het nos met Jeroen Tjepkema. Het schreefcijfer om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven te krijgen... is niet hard genoeg. Dat is de conclusie van de bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017... De commissie noemt het streefcijfer een tandeloze tijger en pleit daarom voor een hard kwotum, waarbij bedrijven worden verplicht om meer vrouwen in de top aan te nemen. Het streefcijfer van tenminste 30 procent bij raden van besturen en van commissarissen wordt nog niet voor de helft gehaald. Minister van Engelshoven van Emancipatie vindt de cijfers om te huilen. Ze wil nog geen verplicht kwotum instellen, maar waarschuwt wel voor stevige maatregelen als de resultaten zo teleurstellend blijven. Een man uit Zevenbergen die een jaar geleden... zijn bovenbuurvrouw van het balkon gooide... is veroordeeld tot behandeling in een TBS-kliniek. Ook moet hij haar 54.000 euro schadevergoeding betalen. De dader zat in een psychose. Volgens deskundigen was hij volledig ontoerekeningsvatbaar... zegt de persrechter. En in dit geval waren de deskundigen het erover eens... dat TBS met voorwaarden de beste manier was... om deze man te behandelen, maar ook de maatschappij te beveiligen. De man probeerde de bovenbuurvrouw eerst met veel geweld om het leven te brengen. Toen dat niet lukte, gooide hij haar van driehoog naar beneden. Ze raakte zwaar gewond. Volgens de rechter is het een wonder dat de vrouw het heeft overleefd. Noord- en Zuid-Korea houden eind april een topontmoeting. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal spreken met president Moon Jae-in van Zuid-Korea. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat zo'n top wordt gehouden. In Leusden is vanmiddag de uitvaart van Mies Bouwman. De bijeenkomst is besloten. De tv-presentatrice overleed vorige week op 88-jarige leeftijd. Op verschillende plaatsen konden mensen de afgelopen weken... een condolianceregister tekenen. Minister Hoekstra van Financiën ziet af van zijn plan... om flitshandelaren recht te geven op een hogere bonus. Officieel mag een bonus niet hoger zijn dan 20 van het salaris. Maar Hoekstra wilde een uitzondering voor de flitshandel. Hoekstra heeft de Kamer nu beloofd dat hij wacht op Europese regels. Zuid-Afrika komt met een grote uitbraak van listeria. Dat is een bacterie die ernstige voedselvergiftiging kan veroorzaken. Het is de grootste listeria-uitbraak ooit. Er zijn al zo'n 180 mensen aan overleden, zegt consument Bram Vermeulen. De symptomen ervan die lijken heel erg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 In Syrië is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Volgens Defensie in Moskou zijn alle 32 inzittenden omgekomen. Het toestel een Antonov-26 stond op het punt om te landen... bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. Het stortte neer op 500 meter van de landingsbaan. De oorzaak zou een technisch mankement zijn. De Russen gebruiken het vliegveld bij Latakia... voor het uitvoeren van luchtaanvallen op rebellengroepen in Syrië. Het weer wat regen of motregen en het is 8 tot 11 graden. Morgen later op de dag af en toe een bui. In het noorden zo goed als droog en wat zon. De middagtemperatuur 7 tot 10 graden. En we gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Nou, Nadia, er zijn wat problemen op de A4 eh, bij Den Haag... en op de A20 bij Rotterdam. Om met dat laatste te beginnen, de A20 naar Gouda. Daar staat eh, voorknoop Terbrechtseplein. 7 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is bijna een uur. Dan de A4 vanuit Amsterdam. Daar staat tussen Rolofarensveen en Leidsendam... 18 kilometer, maar liefst. kwartier is de vertraging. Daar staat een kraanwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Wassenaar... Maar dat hebben al veel mensen gedaan, want daar is het extra druk met een half uur vertraging. De andere kant op is ook een probleem op die A4 tussen knopen Ipenburg en Dorp, 9 kilometer. Het asfalt is beschadigd en dat kan nu nog niet worden gerepareerd. De linker rijstrook is voorlopig dicht en de vertraging daar is ruim een half uur. Ken je tello? Oh?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 Uw woz waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W.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 Een initiatief van ABN Amro. Check newten.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Fysiek geweld. Privé, niks aan het. Moord. Ja, dat wordt dan vlak Twijfel. Uh, ja, het moet een motorrijder zijn. En het moet ook geen pannenkoek zijn. Begrijp je? We gaan wat bedoel? In ieder Een van de slap jongens. Ja, dus, uh... De club wordt verboden. En dan gaat iedereen bij spreken naar huis. Nou, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Justitie probeert altijd tijden criminele motorbandes aan te pakken... maar dat blijkt vooral heel erg moeilijk. De oplossing kan nu komen vanuit de Tweede Kamer. Dat hoort u straks. En bij de mogelijke vredesbesprekingen op het Koreaanse schiereiland... schiereiland kan over alles worden gesproken. Zelfs over het verwijderen van kernwapens. Het klinkt als een on op Korean Koreaanse peninsula Op de andere kant van de globe, Noord-Korea zegt dat het hun nucleaire wepens kan zijn... en het is niet clear waarom hun position gegeven heeft To be believed, this is a very big breakthrough. Nadia iets? Nieuws en go. En we praten u natuurlijk bij over die opmerkelijke vergiftering... van een Russische oud-spion en zijn dochter. Beide verkeren nog steeds in levensgevaar. Correspondent Suze van Kleef in Londen. Hoe reageren ze daar bij jou op deze opmerkelijke moordaanslag? Ja, er is toch wel wat aan de hand hier. Uh, Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken... die moest net reageren in het Lagerhuis op dringende vragen hierover. En uh, die reageerde ook wel stevig. Hij zei... Mijn boodschap aan regeringen over de hele wereld is... pogingen om onschuldige mensen te vermoorden op Brits grondgebied... zullen niet ongestraft blijven. En ik wil in dit stadium nog niet met een beschuldigende vinger wijzen. Maar daarna zei hij wel dat Rusland... een kwaadaardige en ontwrichtende kracht was. Dat is dus wel harde taal. Goed, straks meer erover. En in Amsterdam begint vandaag het filmfestival Cinema Asia... over Aziatische films. Mark-Robben Visser is daar ook. Ja, dit is de trailer van het 11e Cinemesia Filmfestival uh, in Amsterdam. Uh, 30 films uh, zitten er in dat festival. Met uh, dit jaar extra aandacht voor Indonesië... en voor jong, aanstormend talent. Uit Azië natuurlijk allemaal, hè? Nou, dat klinkt allemaal uh, veelbelovend. U hoort het tegen zes uur in Nieuwsinkomen. De toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea... lijkt met het uur in een stroomversnelling te komen. Gisteravond nog ontving de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... de Zuid-Koreaanse delegatie voor een diner. Maar dat, en dat duurde maar liefst vier uur. Het ging er hartelijk en hoop openhartig aan toe. En vanmiddag werd bekend dat er eind april een topontmoeting is... tussen de Kim, Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon. Correspondent Marieke de Vries in Peking. Is dit een grote doorbraak? Ja, dat... Uh kan je zeker zo noemen, hoor. Een hele grote doorbraak zelfs. Het is voor het eerst in uh, ruim tien jaar tijd dat er zo'n top wordt gehouden... tussen de uh, presidenten of de leiders van Noord- en Zuid-Korea. De laatste was in 2007. En eigenlijk zag niemand dit echt aankomen. We hebben natuurlijk wel die toenadering gezien tijdens de winterspelen... Hè, waarbij uh, Kim Jong-un zijn zus nog stuurde... waar het er ook hartelijk aan toe ging. Mm -hmm. We hebben natuurlijk uh, gezien um, dat er uh, gesprekken... Daarna nog gevoerd werden en gisteren dat hartelijke diner. Maar dat er nu een top wordt aangekondigd tussen de beide presidenten... is toch wel een nu te noemen. Maar wat helemaal een doorbraak te noemen is... Ja. is natuurlijk dat Pyongyang zou hebben toegezegd... dat er te praten valt over hun kernprogramma. En dat was iets wat de afgelopen jaren ononderhandelbaar was. Kim Jong-un zei dat dat de enige garantie... altijd was voor zijn veiligheid van zijn land... maar natuurlijk ook het waarborgen van zijn regime. Hij heeft nu gezegd, als ik garanties krijg voor die veiligheid van mm -hmm. mijn land... als ik garantie krijg dat mijn regime in stand kan blijven... dan ben ik best bereid daarover te praten. Nou, dat is wel echt een doorbraak. Dat is, een, dat is de grootste doorbraak. En dat moet de Zuid-Koreanen ja. als muziek in de oren klinken... Ja, ja, dit is wel precies wat de, wat de Zuid-Koreanen wilden bereiken. Uh, de delegatie ging ook echt naar Pyongyang met de opdracht... zorg ervoor dat het over denuclearisatie gaat, het ontwapenen... dat Kim Jong-un eventueel bereid is te praten... over het opschorten van dat raketprogramma wat hij heeft... het opschorten van dat kernprogramma waar hij mee bezig is. Want deze delegatie die nu in Pyongyang is geweest... die vloog vandaag ook weer door naar Washington... de bondgenoot ja. van Zuid-Korea natuurlijk... En daar hoopten ze natuurlijk aan te komen met dit op een presenteerblaadje om dat aan te bieden aan het Witte Huis en te zeggen kijk eens wat wij bereikt hebben jullie moeten nu ook om de tafel met Noord-Korea om te kijken of jullie verder afspraken kunnen maken, want Noord-Korea zegt dit natuurlijk wel maar heeft ook wel de eigen voorwaarden ja. dan zal het bijvoorbeeld gaan over het, uh, nou ja, het opschorten bijvoorbeeld van de militaire oefeningen die uh, uh, Zuid-Korea altijd doen met de Amerikanen wat altijd een doorn in het oog is van de Noord-Koreanen. Hebben want zij dat ook zou toch ook wat water bij de wijn doen? Nee, Amerika heeft daar nog helemaal niets over gezegd. Nog geen toezeggingen over gedaan. Maar daar moet natuurlijk van die kant ook wat gaan komen. Want Kim Jong-un is, uh, nou ja, niet gek. Niet op zijn <laughs> achterhoofd gevallen in, <laughs> in ieder geval. Ja, wat, wat, wat, is, wat, is zijn, wat voor baat heeft hij hierbij? Je kunt natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar wat zou de reden kunnen ja. zijn dat hij nu zo toeschietelijk is? Of lijkt te zijn? Ja, ja. Nou, er gaan verschillende theorieën natuurlijk hè, onder de Korea Watchers. Uh, de ene, het ene kamp zegt uh, misschien dat de sancties nu toch ook wel beginnen te werken. Hè, dat ze het echt beginnen te voelen ja. in, uh, in Pyongyang. Uh, de olie wordt steeds, hè, de wordt steeds meer dichtgedraaid. En ook de luxegoederen, maar ook bijvoorbeeld banktegoeden worden bevroren. Die, dat zijn die banktegoeden vooral van die rijke elite rond Kim Jong-un. Nou, Misschien begint die elite nu inmiddels te morren... En, ja, die elite, dat is niet een klein groepje mensen hoor, rond Kim Jong-un. Dat zijn ongeveer een miljoen mensen. Dus ja, als die beginnen te morren, ja, dan gaat uh, zijn macht natuurlijk in, in Noord-Korea ook wat wankelen. Ja. Dus daar moet hij ook iets tegen doen. Dus ik denk dat hij uh, van alles in het werk zou willen stellen om die sancties wat te laten verzachten. Ja. Uh, maar misschien dat de dreigementen van Trump uh, toch ook zijn effect hebben gehad. Hè? Dat uh, uh, een grote blaaskaak tegenover een andere grote blaaskaak <lacht> misschien toch wel geholpen heeft. En ja, uh, het was er waren natuurlijk ook geen kinderachtige woorden die Trump uh, benoemde. Uh, hè, fire and fury, we ja. gaan je uh, met de grond gelijk maken. En die macht heeft Trump natuurlijk ook wel met het allergrootste leger ter wereld. En dan even naar die topontmoeting waar nu over gesproken wordt. Hè. Deze is, uh, die staat dan gepland voor eind april. Dus ja. moeten we nou tot die tijd uh, nog verwachten... dat uh, Noord-Korea atoomproeven en rakettesten gaat doen? Of is dat echt van de baan? Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit met Kim Jong-un. Um, maar in ieder geval, je ziet wel al uh, veranderingen nu al, al sinds die, uh, die winterspelen. Ze zijn nu al begonnen om uh, wat militaire spanningen te verlichten. Ook aan de grens worden wat troepen wat uh, uh, meer teruggekomen. En er komt bijvoorbeeld ook weer een directe communicatieverbinding, een uh, hotline... Tussen beide presidenten, zodat ze elkaar ook in aanloop naar die top in april alvast wat voor kunnen spreken en alvast wat aan elkaar kunnen wennen. Marieke de Vries in Peking, dankjewel. Inmiddels heeft Amerikaanse president Trump gereageerd op de toenadering tussen de twee Korea's. In een tweet heeft hij het over mogelijke vooruitgang. Verder zegt Trump dat de wereld toekijkt en afwacht en dat er mogelijk sprake is van valse hoop.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 En nou Nadia, ze kunnen hier uh, meerdere factoren aanwijzen. Maar eentje die telkens terugkomt... is dat drie van de vier politiebureaus in Venlo zijn verdwenen. En dat wordt nu allemaal centraal gecoördineerd, vanuit het centrum dus. Maar de mensen die in de wijken wonen waar ze meer last hebben van criminaliteit... ondervinden daar nu de lasten van. Um, voor de mensen die uh, online meekijken met de webcam... die zullen het misschien wel gezien hebben dat we inderdaad vandaag niet met de bus op pad zijn. Want die krijgt ook wel eens een APK-keuring. Dus wij uh, zitten vandaag in de postkamer van het stadskantoor in Venlo. En naast mij zit Jan Wilms, directeur van basisschool Mikado, hier in Venlo. Um, ja, ik zei het net, he, die wijken waar mensen vaak uh, meer last hebben van criminaliteit. Uw school staat in zo'n wijk. En jullie hebben dat gevoel van onveiligheid uh, eind vorig jaar van dichtbij meegemaakt... toen er iemand werd doodgeschoten vlak bij jullie school op klaarlichte dag. Wat voor een impact had dat bij jullie op school? Dat heeft een hele grote impact, want uh, het was ook een oud leerling van onze school. En uh, dat was wel het moment waar je zegt, van, het is een tragische gebeurtenis... maar het was wel ook het moment om aan de kaak te stellen uh, wat er allemaal... Uh, eigenlijk aan de hand is in de wijk. Wat, Wat is daar aan de hand in de wijk? Is sociale armoede, armoede, criminaliteit, verkeersoverlast, hangjongeren, zwervuil. En zo kan ik het rijtje nog even verder afmaken. Ja. Um, na dat incident is er wel voorzien ingegrepen. Wat gebeurde er toen? Op zo'n moment dan, uh, is alles in paraat van staatheid om uh, die, uh, die uh, veiligheid terug te brengen. Veel politie op straat. Er is ook een politiepost tijdelijk bij de school neergezet... om mensen de kans te geven om naast uh, de veiligheid uh, het gevoel te geven... ook uh, in gesprek te gaan om alles wat men kwijt wil uh, in deze bus te verzamelen. De wijk Blerik hebben we het dan over? We hebben het dan, het dan over niet alleen de wijk Blerik... we hebben het vooral over de vastenavondkamp als onderdeel van Blerik. Ja. En wat voor een wijk is dat als we kijken naar de samenstelling? Dat is een, een wijk met veel nationaliteiten, ongeveer 32 nationaliteiten... met vele lage sociale huurwoningen... met een aantal ondernemers die daar ook zitting in hebben. Ja. Je zegt er ze daarna inderdaad dus wel fors ingegrepen. En hoe is het er nu? De veiligheid, uh, wij praten over twee uh, soorten van veiligheid. De veiligheid op basis van criminaliteit en de liquidatie die daar heeft plaatsgevonden. Maar de andere veiligheid is die veiligheid die de mensen voelen. Uh, dat zijn de sociale veiligheden. Zoals het veilig kunnen spelen en uh, de straat over kunnen steken... om uh, dat veilig spelen ook uh, vorm te geven. Dat missen de mensen. Er zijn minder kinderen op straat. Mensen maken zich grote zorgen over het feit van we hebben handhaving nodig. Een handhaving, dat is niet alleen meer politie... maar dat kan ook met BOA's. Lik op stuk, aanpakken, asociaal gedrag, aanpakken. En dat geldt ook over de hondenpoep, het gaat over het zwerfvuil, de spuiten en alles wat teruggerelateerd op straat ligt, aanpakken. Dus moet je zichtbaar zijn in de wijken. En volgens mij dat is dus nu te weinig? Te weinig, en dat ogen. is ook de vraag of te weinig... of men daar ook wel genoeg capaciteit voor heeft. Maar goed, heeft u in ieder geval genoeg verzoeken... die u neer wil leggen bij, uh, bij de lokale politici hier? Er werd al af en toe naar links gekeken... want uh, naast je zit uh, de lijsttrekker van één Lokaal. En er zitten meer mensen bij mij aan tafel, Nadia... die ook zo hun ideeën hebben over hoe het gevoel van veiligheid... hier verbeterd kan worden. Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Dank, Saïda. Wij gaan weer naar het verkeer met Wijnand Swaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Ja, Het is uh, vooral mis in de omgeving van Den Haag en ook al bij Rotterdam. De A20 is wel weer vrij richting Gouda. Bij knopen plein. gebeurde daar een ongeluk. De file daarachter is nog wel lang, ook op de A13. Maar het uh, lost wel op. De A4 vanuit Amsterdam is nu het grootste probleem. Daar staat tussen knopen Burgerveen en Leidsendam... maar liefst 21 kilometer file door een gestrande kraanwagen. Omrijden kan via Wassenaar, maar niet filevrij... Want Ook op die route staat Fiede. Dus tussen Voorhout en Wassenaar, nu 6 kilometer. Martin en Opje zijn het enige stel dat Rembrandt staand en van top tot teen heeft geschilderd. Dat was in 1634. Vanaf vandaag zijn ze na een restauratie van anderhalf jaar... weer te zien in het Rijksmuseum. Nederland en Frankrijk kochten de twee doeken samen van een particulier. En ze kosten 80 miljoen euro per stuk. Afgesproken werd dat ze altijd bij elkaar blijven. Dus per tourbeurt hangen Martin en Oopje in het Louvre in Parijs... of in Amsterdam. Daar was ook de restauratie, zag verslaggever Karin Alberts. En ze hangen er weer stralend wit bij. Het wit dan met name de kragen. De mooie sierlijke kragen die ze beiden om de nek hebben. Anderhalf jaar heeft het geduurd. Hè? En ook die restauratie was een Nederlands-Franse samenwerking. Heeft dat die samenwerking nog een soort kruisbestuiving opgeleverd? Jullie nieuwe inzichten verschaft? De Franse nieuwe inzichten verschaft? Ja, het is voor die Fransen natuurlijk heel erg spannend geweest. Want we hebben ze in Nederland gerestaureerd. In het Rijksmuseum. Dus eh, waar, in het begin was het nog wat wennen voor hun. Maar we hebben heel veel geleerd van de Franse kant. Ik je u iets het... concreets noemen. Nou, ja, we, vaak heb je een plan voor een restauratie. En zeg je van zo gaan we de restauratie doen. En hier hebben we het echt stap voor stap gedaan. En hebben we het elke keer elke stap met elkaar besproken. En we, dat heeft geleid denk ik tot het mooiste resultaat. Ja, het is toch dat je met vereende krachten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 Af is gehaald, kan je dat weer prachtig zien. Dus uh, ze schitteren en spetten van de buur af. Heeft u nog nieuwe ontdekkingen gedaan? Ja, wat heel bijzonder was, is dat als je een restauratie de, uh, doet... dan ga je natuurlijk altijd eerst heel goed onderzoek doen. En we hebben allerlei technieken, zoals röntgenfoto's kan je maken... dat je onder de vervlagen eigenlijk kijkt, onder het oppervlak. En toen zagen we dat Rembrandt eerst had gedacht... van ik laat ze uit een deur komen. Dus achter Marten en Oopje was een deur... Waar ze uitstapte. En uiteindelijk heeft hij denk ik gedacht: ja, het is toch gek dat je twee deuren, want het zijn twee portretten vlak bij elkaar. Dat je twee deuren vlak bij elkaar hebt. En wat onrustig. En heeft hij een groen gordijn geschilderd, zodat ze nu echt, ja, net zoals bij een pasfoto, keurig, voor een gordijn staan. En heeft hij nog meer ontdekt? Nou ja, die portretten van top tot teen... zijn allemaal ware grote ze dus zijn natuurlijk groot. En Martin en Oopje zijn geschilderd um, op één stuk doek. En vroeger was het zelfs één stuk doek wat aan elkaar zat. Want we kunnen nu helemaal reconstrueren, ook al met nieuwe technieken... hoe het doek eruit zag. En die portretten moeten heel duur zijn geweest. Want één groot stuk doek dat heel breed was... want daar had ik altijd banen, dat was heel duur. En het was één groot stuk doek. Remand heeft... Waarschijnlijk de grondverf opgezet. Toen in tweeën gesneden. Zodat er toch uiteindelijk twee portretten zijn. En toen heeft hij de portretten zelf geschilderd. En dat is ook weer een inzicht wat je hebt door die restauratie. En dan zie je... ja, Eigenlijk is het enige woord waarop je Martin en Alpje kan beschrijven... is ambitie. Gewoon enorme ambitie. Een paar maanden zijn ze nu hier in Amsterdam te zien. Dan gaan ze weer naar, naar het Louvre, naar Parijs. Hoe is dat eigenlijk voor Doeken om de hele tijd op en neer gereisd te worden... tussen Amsterdam en Parijs? Lijkt me... Ook best precair. De doeken gaan nu drie maanden naar, naar Frankrijk toe. En dan komen ze vijf jaar in Nederland. En dan vijf jaar in Frankrijk. En eens in de vijf jaar reizen, dat kan. Het zijn hele stevige doeken en. Uh, zijn een hele mooie toestand. Dus dat, is in de, dat, kunnen, dat kunnen ze goed aan. Laboratoria. Gooie voor een ziekte. Doorbraak. Als Amsterdam niet naar Twente komt, dan komt Twente wel naar Amsterdam. Er is namelijk een groot tekort aan hoogopgeleide technici. En de Universiteit, universiteit Twente wil ze vanaf 2019 in Amsterdam werven en opleiden. Ik praat erover met Victor van der Scheijs, bestuursvoorzitter van de Universiteit Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen bij het probleem. We hebben in Nederland een tekort aan hoogopgeleid technisch personeel. Hoe groot is dat tekort? Ja, dat is heel groot, dat tekort. Over de komende zes jaar is dat zo'n 60.000 mensen... die gevraagd worden door de industrie, door de high-tech-industrie. Ja. En er worden maar 30.000 op, opgeleid. Dus nou goed, we leiden eigenlijk minder dan de helft op... Dan waar de industrie over naar vraagt. En wat zijn de gevolgen op de korte en de lange termijn van, van dit tekort... Uiteindelijk dat je Nederland tekort doet in de zin van dat we minder innovatie kunnen plegen en ook minder kunnen exporteren aan high-tech goederen. Bedrijven kunnen niet zo snel groeien als ze zouden willen. En met name, kijkend naar de toekomst, is het probleem dat ze gewoon niet genoeg kunnen versnellen. En daardoor uiteindelijk ook internationaal de aansluiting met het andere high-tech bedrijfsleven kwijt kunnen raken. En hoe komt het dat wij dat wij zo weinig technisch personeel hebben, dat we dat we echt nog maar de helft aan, aan studenten afleveren, zo gezegd, dan dat we nodig hebben? Dat nou, heeft met een aantal dingen te maken. In Nederland is traditioneel een diensteconomie. Dus studenten of aankomende studenten, die zijn eigenlijk niet zo erg gewend in Nederland om voor technologie uh, te, te studeren. Mm -hmm. Daar heeft de overheid een aantal jaren op flink op ingezet hè, door echt. Uh, uh, flink uh, te, te stimuleren dat uh, jongeren ook voor techniek zouden kiezen... en dat ze in dat opzicht ook vaker voor technische universiteiten zouden uh, kiezen. Dat is mm -hmm. goed gelukt, mm -hmm. maar het volgende probleem dient zich dan aan. De technische universiteiten zelf uh, kunnen niet groeien... omdat ze niet genoeg geld hebben. Dus um, waar ze zich al melden... Um, um, uh, vinden ze soms een, een dichte deur... omdat er een zogenaamde numerus fixussen zijn afgekondigd. Ja. Dat is dat we tijdelijke studentenstops hebben uh, ingesteld... omdat de, de toeloop van studenten zo hard gaat... Dat, uh, dat we dat niet kunnen bijhouden. En met name niet omdat de financiering in reële termen... de afgelopen jaren juist naar, naar beneden is gegaan... terwijl het aantal studenten met zo'n 50% is uh, toegenomen. Dus we hebben wel geld geïnvesteerd en tijd... in het promoten van de studies... maar niet erover nagedacht dat je, dan ook die, kap dat je die nieuwe studenten ook aan moet kunnen. Nou, ik denk dat ze er wel over na hebben gedacht. Maar ze hebben de waarheid gewoon niet onder ogen kunnen zien... dat dat gewoon heel veel geld kost. Want je hebt het echt over tientallen, nee, zelfs honderden miljoenen euro's... om dat probleem op te lossen. En jullie gaan nu samenwerken met de VU in Amsterdam. Waar, welk probleem moet dit op gaan lossen, deze samenwerking? Nou, een aantal dingen. A, wat wij zien is in dat Amsterdam uh, het aantal studenten... dat voor techniek kiest echt veel lager is dan in de rest van Nederland. Yeah. Um, om een idee te geven. In Nederland kiest zo gemiddeld zo'n 70 van de, van de studenten... voor een technische universitaire opleiding. In de buurt van de drie technische universiteiten... Delft, Eindhoven en uh, Twente, daar ligt het rond de 20 En in Amsterdam is het maar 11 Dus uh, minder dan de helft van wat er in de ik noem het maar traditionele verzorgingsgebieden... van de technische universiteiten uh, komt opdagen. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke zonde... want dat is onbenut personeel. Ja. Um, en, ze, en ze kiezen dus ook niet uh, blijkbaar vanuit Amsterdam voor Delft... Hè, wat toch relatief uh, dichtbij is, mm -hmm. of voor Twente of voor Eindhoven. Uh, maar uh, kiezen voor een andere opleiding... terwijl juist technici heel hard nodig zijn. En, en hoe moet deze samenwerking dan eruit gaan zien... Nou, dat wordt wel een, een, een boeiende. Want uh, dat hebben we op deze manier nog niet georganiseerd in Nederland. Het wordt ja. een, uh, een opleiding van twee universiteiten tegelijkertijd. Uh, de studenten schrijven zich in bij de Universiteit Twente. Dus ze uh, zijn een student van een technische universiteit. Maar krijgen het merendeel van het uh, onderwijs in Amsterdam. Ja. En grofweg in zo'n schema van dat ze drie weken in Amsterdam zitten. Uh, daar gebruik maken van de faciliteiten van de Vrije Universiteit aan, aan de Zuidas. En dan een week naar Twente gaan om op de campus van de uh, UT in Enschede... gebruik te maken van de infrastructuur daar en ook kennis te maken met naar uh, ja, de campus en hoe een technische universiteit werkt... en ook de bedrijven die in, in Twente uh, uh, werken en, en opereren. Want er is in Twente natuurlijk ook een enorm tekort... aan technische, technisch uh, geschoolde mensen. Dan moet ik gelijk even denken aan de logistieke problemen... voor deze studenten die dan uh, gedeeltelijk in Amsterdam... en in Twente moeten gaan studeren. Hoe, hoe wonen ze dan uh, voor de ene week daar en de andere week in, in Amsterdam? Nou, kijk, over het algemeen waar we echt ons op richten, zijn studenten in de regio Amsterdam. En de verwachting is dat die over het algemeen gewoon nog bij hun ouders wonen. Ja. Gezien de Kamerprijzen in Amsterdam lijkt me dat een gezonde keuze. Afgezien van het feit dat moeder ook dan gewoon nog even de was doet. <laughs> dus dat is een comfortabele situatie. Maar die ene week, eens ja. in de maand, gaan ze dan naar Twente. Nou, dat biedt de universiteit tegen een zacht prijs een kamer aan op de campus... waar ze gebruik van kunnen maken. Als ze zeggen van ja, ik, ik, ik logeer liever bij mijn, bij mijn tante in Enschede... of in Hengelo, dan mag dat ook natuurlijk. Of Goed. als ze voor dag en dag met de trein willen gaan, mogen ze dat ook doen. Maar, daar, daar is al over nagedacht dus. En, daar is al over nagedacht, en, ja. en jullie hopen op zo'n 200 studenten per jaar. Dat lost het probleem bij lange na niet op. Want er zijn er 30.000 per jaar nodig in zijn totaliteit. Wat is er nog meer voor nodig... Nou, uiteindelijk uh, heel veel geld, um, want die universiteiten moeten opschalen. En dan heb je het echt over investeringen in grote infrastructuur zoals uh, laboratoria. Maar met name ook het aantrekken van personeel dat je langjarig kan, uh, kan aannemen. Uh, niemand zegt zijn baan op om een jaartje aan de universiteit uh, te komen werken. Dus dan heb je het echt over wetenschappelijk personeel dat een, een combinatie zoekt van het geven van onderwijs. En het doen van onderzoek, hè, waar uh, universiteiten in Nederland uh, natuurlijk heel goed in zijn. Mm -hmm. en dat, maar dat is dus echt een carrièrekeuze. En wat het ingewikkeld is, uh, maakt, is dat technische universiteiten in dat opzicht keihard concurreren met het bedrijfsleven. Want die hebben ze namelijk ook nodig en die betalen natuurlijk uh, vrij riante salarissen. Dus een groot gedeelte is ook meer geld. En hoe gaat het met het aantal vrouwen dat technische, technische studies doet? Dat kruipt langzaam maar zeker omhoog. Maar dat is wel een uh, daar, daar laten we uh, zeggen dat er nog een hoop ruimte voor verbetering is. Oké, okay. ja, ik zou bijna denken een vierde Technische Universiteit erbij, misschien in Amsterdam, wordt daar bijvoorbeeld ook over gesproken? Nou, wat wij nou juist hebben bedacht met de VU... is dat dat niet nodig is door de structuur die we nu hebben opgericht. Want dat is hartstikke duur, zo'n technische universiteit. Het grote voordeel is bovendien... de structuur die we nu hebben gekozen kunnen we over een jaar al beginnen. En het oprichten van zo'n universiteit... en dan ook nog al die opleidingen goedkeuren en inrichten... dan gaat er gewoon vijf tot tien jaar overheen. Dat is zonde van het geld, zonde van de tijd. Laten we maar gewoon nu beginnen. Goed, dank voor uw verhaal. Victor van der Scheijs, bestuursvoorzitter van de Universiteit Twente. Zometeen, digitale spionage neemt toe, zegt de AFD. LinkedIn is daarvoor een vaker gebruikt middel. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. De aanpak van motorbendes blijkt lastig. Partijen in de Tweede Kamer komen met een nieuw plan. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Chapkma. Er zitten iets meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, maar het zijn er nog veel te weinig. Het streefcijfer van tenminste 30% is een tandeloze tijger, zegt een speciale commissie in de bedrijvenmonitor Topvrouwen. De 30% wordt nog niet voor de helft gehaald. Minister van Engelshoven vindt de cijfers om te huilen.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 In Latakia, in Syrië, is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zouden zijn omgekomen. De oorzaak zou een technisch mankement zijn. De Russen gebruiken het vliegveld bij Latakia... voor het uitvoeren van luchtaanvallen op rebellen groepen in Syrië. En we gaan naar het weer met... Uh, moet ik even spieken met Gerrit Hiemstra. Wat wordt het uh, vandaag? Nou, wat we wat, hebben... wat rest er nog vandaag? Dat ja, <laughs> is bijna om inderdaad. We hebben veel bewolking. Dat heeft te maken met een zwak front wat over het land ligt. Ook wel wat opklaringen, vooral in het no noordoosten en oosten van het land. En ook in het zuidwesten. Daartussenin ligt dus dat uh, bewolkingsgebied. We krijgen vanavond en vannacht toch wel wat opklaringen. Er is vrijwel geen wind. En dat betekent dat er op veel plaatsen wat mist kan ontstaan. Dat heeft ook te maken met dat er nog veel ijs in het IJsselmeer ronddrijft. En op de Waddenzee. Um, de temperatuur die daalt ook tot rond het vriespunt in het binnenland. betekent ook dat het weer glad kan worden. Dus ja, het verkeer heeft denk ik morgenochtend wel wat problemen. Door mist en eventuele gladheid. Dus morgen mist op begin van de dag. Dat zal zeker wat oplossen. Langs uh, ja, het IJsselmeer, markenmeer, Waddenzee. Daar kan die mist lang blijven hangen. Nog steeds door hetzelfde ijs. Uh, vanuit het zuiden trekt dan bewolking over het land... en dan gaat het in de loop van de dag wat regenen. Eerst in het zuiden, later in het midden. In het noorden blijft mm -hmm. het denk ik wat droog. En er is morgen maar heel weinig wind. Uh, die is veranderlijk van richting, is hooguit zwak van kracht. Nou, na morgen dan hebben we veel bewolking met af en toe wat regen. Ook wel enkele opklaringen, het zal ook zeker niet de hele tijd regenen. De temperatuur die blijft rond een graad of negen. S'nachts kan het nog steeds dicht bij nul worden... In het weekend wordt het duidelijk zachter, maar dan is er wel kans op regen. Maar het wordt in ieder geval zachter. Ja, Nog zachter. Zeker. Goed, dankjewel. En we gaan naar het verkeer met Wijnand Er staan vooral veel files rond Den Haag en Rotterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam... daar stond een tijd lang een kapotte kraanwagen bij Leidsendam. Die is inmiddels weg, maar de file daarachter is nog wel lang. Vanaf Roelofaar en Sveen, 12 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam... daar is het asfalt beschadigd bij Dorp. Dat kan op dit moment nog niet worden gerepareerd. Er staat vanaf knooppunt Ippenburg 12 kilometer file... met een half uur vertraging. De linker rijstrook is verlangd dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de N44. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor het knooppunt Ketelplein 7 kilometer. We zijn er weer flink aan het doseren. De A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein 7. Maar de weg is daar weer vrij. En op de A27 richting Almere tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 Niet zozeer terroristische aanslagen of confrontaties tussen extreem rechts en extreem links. Nee, alles wat zich op het internet afspeelt is de grootste bedreiging voor onze samenleving. Dat zei Rob Bertolet, de baas van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag. Verslaggever Hendrik Willem Hofs was daarbij. Hendrik Willem, hoe ziet Bertolet dat? Ja, of het nu gaat om terroristen, criminelen of schurkenstaten. Allemaal zijn ze online actief. En Nederland is voor sommige groepen best interessant. Uh, denk aan de Schiphol, de luchthaven, de haven van Rotterdam... waar heel veel samenkomt. Maar Nederland is natuurlijk ook een lid dat uh, land dat lid is van de EU, van de NAVO. Dit jaar ook van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Kortom, een plaats waar heel veel informatie samenkomt. Uh, onze digitale uh, snelwegen die zijn heel goed op orde. We hebben een hoogstaand digitaal uh, netwerk, maar onze beveiliging is nog niet up-to-date. En dus vormen die groepen een bedreiging voor de nationale veiligheid, zegt AIVD-Baas Bertolé. Of je nu praat over economische spionage, politieke spionage, sabotage, uh, alles komt erin samen. Uh, er zijn een paar grote spelers. En de grote spelers uh, die zijn Rusland, China, uh, Korea, Noord-Korea, uh, Iran. En hoe doen ze dat dan? Nou, dat kan bijvoorbeeld heel vernuftig door het hacken van bedrijven of instellingen. Maar soms gaat het ook gewoon via social media. Bijvoorbeeld LinkedIn speelt daar in een rol, vertelde Bertolé vanochtend. Uh, en dan kunnen mensen uh, met kwaad, uh, kwade bedoelingen... Uh, contact leggen met Nederlanders bij een specifiek bedrijf. Nogmaals Bertolé. Een voorbeeld van waar digitaal en fysiek bij elkaar komen... is bijvoorbeeld LinkedIn. Als je uh, via LinkedIn een persoon probeert uh, te verleden, als het ware. Uh, daarna contact zoekt met die persoon... en die persoon vervolgens gebruikt om informatie weg te halen. Ja, volgens de dienst gebeurt dit regelmatig... en worden vooral bedrijven op deze manier bespioneerd. En wat betekent dit voor de werkwijze van de dienst? Nou, Het betekent dat ze veel meer ogen en oren online moeten hebben... naast de klassieke geheimagenten en bronnen op straat. Afgelopen jaar zijn er... 211 nieuwe medewerkers begonnen bij de AIVD. En volgend jaar komen er nog eens 200 bij. En het merendeel houdt zich bezig met die digitale dreiging. En in het totaal werken er nu zo'n 1800 mensen bij de AIVD. En dan maakt de AIVD dit bekend twee weken voor het referendum... Hè, van de sleepwet. Um, dat kan toch geen toeval zijn? Nee, bij de veiligheidsdienst is eigenlijk niks uh, toeval. Althans, ze laten het liefst niets aan het toeval over. En de baas van de AIVD wil natuurlijk heel graag dat een grote meerderheid van de Nederlanders... voor die nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst stemt, de WIF. Maar aan de andere kant heeft hij dit verhaal ook al wel vaker verteld. Het is ook gewoon een feit dat het internet... steeds meer vervlecht wordt met het gewone leven... en daardoor de dreiging via of op het internet automatisch groter wordt. Maar ja, het komt hem natuurlijk wel goed uit. En hij zei het ook zelf, gaf het toe. Twee weken uh, voor dat referendum... wilde hij dit statement nog maar wat graag eventjes maken. Ja, dus geen toeval. En we gaan door. Nee, met... zeker niet. <laughs> zeker niet. En we gaan door met uh, Tech en Gadget. Het is tien over half vijf. Ja. En dus weer tijd voor uw dagelijkse portie Tech en Gadget. Gisteren was hij in de School voor de Journalistiek in Utrecht. En nu zit hij weer, hij weer hier aan tafel van Hilversum. En nu is Tech-redacteur Nando Kastelein? Nando, het ging gisteren anderhalf uur lang over nepnieuws en wat we er tegen moeten doen. Nu heeft de Europese Commissie al sinds 2015 een club die zich bezighoudt met het opsporen van nepnieuws. Mm -hmm. Maar zij liggen nu zelf onder vuur en de Tweede Kamer wil van ze af. Kun je nog even uitleggen hoe dat zit? Ja, het gaat over de East Stratcom Task Force. Ze hebben de Website EU versus .eu. En op die site uh, behandelen ze al een aantal jaar, sinds 2015, dus uh, gevallen van wat zij noemen desinformatie. Uh, en dat, dat doen ze dus gesteund door de Europese Commissie. Die krijgen ze ook wat geld voor? Uh, al worden al die berichten vooral door vrijwilligers gecheckt. En de afgelopen tijd bleek dat die vrijwilligers een aantal Berichten van Nederlandse media, de Postal Line, Geen Stel, Radio 1 en de Gelderlanden hadden aangemerkt als ja, een disinformation outlet. Dus het was, wat op stond, was volgens hen niet waar. Dat klopte niet. Uh, en uh, de, de, de East stratcom testcores heet dat ook deels teruggedraaid... maar niet voldoende, want de drie media die gaan een rechtszaak starten. Wat ze het niet meer eens zijn. Zonder uh, Radio 1, hè? Dat zonder Radio 1, ja. ja. Dus de persgroep gaat de rechtszaak starten... samen met uh, uh, de Postal Line en Geen Stijl. En ja, de Tweede Kamer die, uh, heeft zich daar ook over uitgesproken. Want zijn nu dat, uh, omdat, nou ja, je zou kunnen zeggen dat East streadcom Task Force flink de fout is ingegaan, uh, maar moet worden opgeven, want zeggen zij, ze vinden het geen taak voor een overheidsinstelling om dit soort dingen te checken. Dat is aan de journalistiek. Aha, het is aan ons dus. Um, uh, en minister Ollongren, hey, hoe heeft zij gereageerd? Ja, zij reageerde gisteravond al een beetje, maar heeft nu officieel een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Zij vindt het niet nodig om de club op te heffen. Sterker nog, ze willen die club verbreden. Ze willen het sterker maken, want ze vinden het belangrijk dat hier naar nou wordt gekeken op Europees niveau. Maar, zegt zij wel, de werkwijze moet wel worden veranderd. Want wat dat in principe betekent, blijft natuurlijk een beetje in de lucht der leden gehangen. Hè? Mm -hmm. Dat is sowieso, met het onderwerp heel erg gevalt, niet zo heel goed weten waar naartoe gaat. Uh, maar dat is wel een flinke discussie die gaat losbarsten van ja. Ja, moet die club inderdaad worden opgeheven? Het is overigens vooral zodat Nederland zich er nu aan stoort. Want het zijn vooral Nederlandse berichten die fout zijn. Weet natuurlijk niet wat er van, van de rest echt is. Maar vooral Nederland die zich erover opwint. En denk je dat het zin zou hebben om dit bureau op te heffen? Ja, dat is maar de grote vraag. Hè? Kijk, uh, dit bureau uh, doet ook maar een heel klein gedeelte van wat er rondgaat. Ja. Um, sowieso is er discussie over hoe net iets moet worden, worden aangepakt. Is dat een onafhankelijke instantie? Moet de overheid dat doen? Moeten we dat niet doen? Moet Facebook do dat doen? Maar je denkt ook, moet dat met vrijwilligers? Dat vind ik toch ook niet echt een heel waterdichte... Plan. Nee, dat is ook nog een punt. He. Dus wie moet het dan doen? Dan moet dat met, met geld van de EU? Of moet met geld van, nou ja, noem het maar op. Maar op. Daar uh, zal voorlopig niet over uitgediscussieerd uh, raken. En wij denk ik ook niet hier. Dat denk ik ook niet. Dankjewel, Nando. En wij gaan weer naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnald? Wijnand. Nou ja, het, het wordt geleidelijk aan drukker en drukker. En wat erbij gekomen is, is de A27 richting Almere. De vertraging loopt daarop tussen Utrecht-Noord en Knoopend-EMNES. 9 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En we zitten nog altijd met de problemen op de A4 in beide richtingen. Van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Keteltunnel. Er is één rijstrook dicht, dus extra vertraging daar in de dagelijkse file. En op de A4 van um, um, Den Haag naar Amsterdam, daar is het asfalt beschadigd bij Zoetewaar. De, dorp. de vertraging is drie kwartier. De file begint bij Rijswijk. De linkerrijstrook is voorlopig dicht.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 Little Girl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 En nu luisteren naar Galway Girl van Ed Sheeran. News and Go. De Nieuws en Co. bus staat deze week in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Aanstaande vrijdag is in Nieuws en Co. het grote verkiezingsdebat. En vier politici van lokale partijen geven steeds de aftrap van de debatrondes. Deze week hoort u ze al in de Nieuws en Co. bus. En die is nu naar Venlo gereden, althans niet de bus die u gewend bent. Die moet worden gekeurd zoals u van Saïda hoorde een half uur geleden. Saida, met wat voor soort criminaliteit hebben ze daar in Venlo te maken? Nou, De mensen hier zeggen vooral last te hebben van uh, inbraken. En ja, Venlo is een grensstad, dus uh, veel Duitse drugstoeristen weten de stad ook goed te vinden. En daar volgt dan natuurlijk weer die drugscriminaliteit op. Maar ja, wat betekent dat in de praktijk voor de mensen hier? Ik, uh, ik ga het gewoon mijn gasten voorleggen. Uh, Frans Schattoyer, lijsttrekker van één Lokaal uh, hier. Wat was uh, voor u het laatste moment dat u dacht, ik voel me onveilig hier? Ja, daar, daar moet ik goed over nadenken. Maar dat zijn eigenlijk niet zoveel situaties. Maar ik kan me herinneren dat ik een paar weken geleden, eh, maandje geleden, eh, aan het rennen was. Want ik moet een beetje oefenen voor de Venloop die binnenkort hier is. Voor de halve marathon. En toen kwam ik langs, eh, s'avonds laat, langs een donker stukje. En toen had ik het gevoel dat iemand me achtervolgde. En ik keek om en daar was ik iemand. Die fietste mij voorbij. Maar even later stopte die weer. En toen had ik echt het gevoel van, hé, hey, dat is een beetje vreemd. Maar goed, uiteindelijk niks ben gebeurt. ik doorgelopen of er niks gebeurd. Maar Gelukkig. dan was het laatste gevoel dat ik had. Hé, hey, dat, dat voelt onheimlich, ja. ja. Ja, dat snap ik. Uh, naast je zit uh, Pieter Verkoelen... bestuurslid van dorpsraad Hout-Blerik. Blerik, Blerik is een wijk hier in Venlo. Ja, het ligt gevoelig, maar, ja, maar het hoort bij Venlo. groot dat klopt, Venlo. Ja, ja. Ja, ja. Wat was voor u het laatste moment? Dat je dacht, um, ik voel me niet prettig. Nou, Dat is een kleine twee, drie weken geleden. Uh, dat was om een zaterdagavond. Uh, wij wonen in een uh, wat uh, een doodlopend straatje... waar eigenlijk alleen maar bestemmingsverkeer komt. En uh, daar liep een, uh, rond een muur of elf, half twaalf... Een mevrouw in legerkleding uh, uh, liep daar over de straat naar onder toe. En we weten al sinds kort dat daar uh, onderaan uh, bij het visvijvertje wat daar ligt... dat daar gedeeld wordt. Omdat, ja, een Belerek is wat meer aandacht, ook politie-aandacht. En dan verplaatst zich dat weer richting de andere dorpen weer. Dus ja, dat... dat dat merkten wij wel. En dan hadden we al zoiets van, ja, vreemd, uh, even alles goed in de gaten houden. We hebben wel alarm en alles, maar dan nog. Maar ik, sowieso al last van, van drugsoverlast. Als uh, ik zo om, hoor. Ja, Nou, het is niet echt overlast. Ja, Je ziet het gewoon dat het gebeurt. En uh, het gebeurt op een wat Geen stillere plek. Geen prettig gevoel. Geen prettig gevoel, om, nee. Om dus, uh, ja, in de buurt te hebben. Onveilig gevoel, ja. om het zo te zeggen. Ja, klopt. Lans Huis, vicevoorzitter van de wijkraad Blerik... Dat klopt, ja. heel goed. Herkent u zich in deze verhalen? Nou ja, zelf heb ik ook een, uh, iets meegemaakt wat niet zo prettig was. En hebben dat was? En dus hebben geprobeerd in te breken. Nou, dat is dus gelukkig niet, uh, niet gelukt, laat me zo zeggen. Uh, omdat we zelf vrij alert waren. Het is een keer s'avonds en s'nachts gebeurd, zo moet ik zeggen. Het was vrij rumoerig buiten, geluiden gehoord. En uh, eigenlijk het eerste idee wat je had van er zit iemand buiten... en je deurt te rammelen, weet ik wat... Naar onder gegaan, dus de gangen gegaan. En toen toch wel gemerkt dat iemand van de deur, achter de deur was er trouwens. Ik heb een oprit, dat die daar wegliep. Dus er lag geen sneeuw, dus ik kan geen voetstappen trekken. Maar, maar het was... goed, ze waren bezig met, met een poging ja, tot inbraak. Ja, ja, ja. Maar dan denk ik wel, Hans, uh, ja, dat gebeurt vaker in Nederland. Mm -hmm. Maar het feit dat u dit aanstipt als een onveilig gevoel... dat heeft ermee te maken, omdat dat... Of veilige gevoel, gewoon breed gevoeld wordt hier in, in Venlo. Het toch? is zeker breed, want uh, ik hoorde een dag later... want je gaat toch op onderzoek uit van hebben meer mensen hier last van gehad? Nou niet op die avond of die nacht, zo moet ik zeggen... maar wel op eerdere momenten, ook s'avonds en s'nachts. ook dat gevoel gehad van ze proberen hier binnen te komen. En gelukkig zijn bij ons in de buurt toch wel de meeste huizen goed beveiligd. Mm -hmm. ja. Dan kijk ik toch weer even naar uh, Frans Gattoyer, de lijsttrekker van één Lokaal. Is dit een gevoel of is er daadwerkelijk ook iets aan de hand... als we kijken naar de cijfers? Wat zegt u? Nou, daar is op de eerste plaats... Um, ja, ik heb niet de precieze cijfers zo... maar algemeen uh, is de tendens dat het aantal inbraken... het aantal misdrijven minder wordt in Nederland en ook in Venlo. Maar het gevoel is dat het rondom veiligheid dat dat, uh, erger wordt. En dat heeft alles te maken dat mensen meer met elkaar communiceren... via Facebook, via de, de Buurt-app en wat er ook allemaal is. Dus ze hebben elk dingetje wat gebeurt zien ze en horen ze. En dat is meer als voorheen. Dus u zegt eigenlijk omdat ze er sneller van op de hoogte zijn, hebben ze het gevoel dat er meer aan de hand is, maar dat is niet zo. Nee, in feitelijk. cijfers, technisch gezien, is dat, is dat niet zo. Maar dat nee. gevoel is wel uh, toegenomen. En dat merken we aan alle kanten. En als er dus een heel ernstig incident gebeurt, wat we uh, ja, een, een, een, een najaar gehad hebben in, in Blerik, mm -hmm. ja, dat geeft natuurlijk helemaal het gevoel van het is niet veilig. En ja, dan ik... durven mensen niks meer te zeggen. Dat nee, kan ik me voorstellen. Want dat was inderdaad een, een dodelijk schietincident uh, vlakbij de school waar Jan Wilms Schooldirecteur van deze basisschool Mikado. Mm -hmm. Het is een gevoel. Her het is een gevoel, je hoort het ook de, de bewoners uh, vertellen uh, van onveiligheid... maar het heeft niet alleen met die uh, maat van criminaliteit te maken... maar het heeft ook met het gedrag van mensen in het verkeer, te hard rijden. Het is een optelsom van criminaliteit en andere zaken die niet in orde zijn. En dan zie je dat mensen met een omweg naar hun uh, verenigingen gaan, bang zijn... kinderen durven niet meer alleen naar hun sportverenigingen te gaan... moeten begeleid worden of gaan via een omweg en mijden bepaalde straat... Dus uh, onveiligheid is nog zeker een, uh, een issue in de wijk waar mijn school staat. Maar u zegt ook al is het uh, gebaseerd op een gevoel, er moet wel wat aan gedaan worden. Want mensen hebben er echt last van in het dagelijks leven. Mensen hebben er zeker last van. En ja. blijven dat ook uitspreken dat uh, het uh, natuurlijk een indicatie is voor, uh, in wijken. En dat is niet alleen in de kamp. Daar waar kinderen minder buiten spelen als wat we normaal toejuichen dat kinderen veilig en, en gezellig kunnen spelen buiten. Als dat aantal afneemt, dan is er iets aan de hand. Dan moet je op onderzoek uitgaan... wat maakt het nu dat kinderen niet meer buiten spelen. En dat heeft met ja, heel veel heeft... zaken te maken. Ja. Noem maar eens een paar dan. Dat is ook uh, uh, gecentraliseerd hangjongeren... die uh, de buurt uh, onveilig kunnen maken. Maar ook jongeren die gewoon buiten gezellig zijn... waar uh, ook wel de, uh, uh, het etiket hangjongeren op geplakt wordt. We moeten ook onderscheid maken... wat verstaan we onder hangjongeren en wie zorgt voor overlast. En dan hebben we ook andere mensen nodig... om te kijken, daar waar het uh, zich afspeelt... dat meteen ook iets gedaan wordt. En dat is het gevoel wat de mensen niet hebben. Nee. Waar is nu iedereen? ja en dan kijken en kom... we dus met name naar de politiek dan ja. kijken we naar, naar uw buurman de lijsttrekker van één lokaal wat, wat zou de politiek kunnen doen voor, als, voor als, jullie als ik kijk uh, heel Venlo oké okay, dat is één ding maar vooral in het grote gebied waar mijn school staat zou ik de afspraak die de politiek heeft uitgesproken om deze wijk naar een hoger plan te tellen van elke politieke partij zou iemand afgevaardigd moeten worden om samen noem het dan een werkgroep onder de toezicht van een wethouder die we dan local burgemeester noemen om samen met de bewoners, samen met de woningbouw, samen en dat blijf ik uitspreken, ja, samen, de politieke kleur wel, ja. Ja. af te en niet daarvan uit te gaan, maar dan samen te gaan bouwen en die leefbaarheid en, en dat, dat uitrollen gezien? voor de hele voor heel groot Venlo, want dit is maar een voorbeeld. Er zijn meer wijken waar iets aan de hand is. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Ja, we zijn vorig jaar uh, met de hele Raad op bezoek geweest voor het incident uh, geweest, omdat er signalen waren dat het niet goed ging in de wijk. En uh, nou ja, daar hebben we gezien uh, dat het niet goed gaat. Uh, pogingen opgezet om het voor elkaar te krijgen. Dat is nou, niet gelukt. Toen kwam het incident dan naar bovenop. Uh, stonden, ja, dat is in elk geval, uh, daar wordt aanzet toe gemaakt. Maar, maar in ze breed hebben het gevoel zin... dat ze nu worden vergeten. Nou ja, dat is een aan geval. Dus ik wil wel even, daar even op inhaken. Ja, nog even kort, want ik moet ook nog. Ja, maar de school wordt niet vergeten. Het gaat om de bewoners daar. Dat zijn ja, precies, jonge gezinnen. Iedereen ja. die daar woont. Het is dat niet is alleen helder. de school. Ja, en precies, er, is ook een, er is ook een stapeling van problemen die in die wijk eh, aan de hand is. Hè. De, de, de sociale woningbouw die er is, zorgt ervoor dat er een bepaalde bewoning is. Met mensen met lage inkomens. Die, die makkelijk maakt om alternatieven te zoeken om inkomen te krijgen. Dus drugscriminaliteit die daar een rol in speelt. Dat zorgt weer voor overlast, omdat je daar runnetjes hebben mm -hmm. die met auto's door de straten rijden. Dus dat stapelt zich op van probleem op probleem. Ja, en wat wij wordt zijn eraan zoekende... gedaan? Ja, wat, wat wilt u daaraan doen? Nou, wij, wij zoeken naar oplossingen. En deels liggen de oplossingen met samen op te pakken. Deels kunnen wij als gemeente zelf iets aan doen. Omdat we mogelijk hebben. Maar deels zijn we ook... Uh, uh, afhankelijk van landelijke uh, afspraken. Bijvoorbeeld de politie, die hebben wij niet aan een touwtje zitten als gemeente. Nee, die politie wordt ben landelijk ingesteld. Van Den Haag. Ja, en daar ja. ga ik naar Den Haag om daar iets van de, uh, te melden. En over als we doen. kijken naar de mensen in de wijk. Want dan ja. kijk ik weer even naar uh, Hans Huis, die ja. vicevoorzitter van de wijkraad Blerik. Wat kunnen jullie daarin nou, betekenen? Wij uh, hebben gewoon met alle uh, buurtgroepen, zoals we er zijn in Blerik. Blerik heeft negen wijken. Daar hebben wij sinds een paar maanden hebben wij aangegeven... dat we steeds vanuit die wijken één of twee personen... tijdens onze eigen openbare vergaderingen willen hebben. En dan is het niet alleen de vaste avondkamer... maar ook al die andere wijken. Want er speelt natuurlijk ook in die andere wijken het een en ander. Ja, want ik denk, die, die ouders, die moeders en vaders... die moeten ook bij elkaar komen om te kijken... hoe kunnen we die criminaliteit Precies. Tegen gaan. precies. Maar wordt daar en, al aan gewerkt? Ja, en dan horen wij toch diezelfde soort klachten... Gelukkig niet overal een schietpartij, maar wel al die andere dingen. En daar bundelen wij. En dan nodigen wij trouwens, trouwens, tijdens die openbare vergaderingen... nodigen wij ook de politiek uit. En zijn er zijn dan een paar partijen die later dan afgevaardigd te komen. Die horen zich dat aan. En wij proberen dan wel die link te leggen naar de politiek. Maar ook naar de gemeente. Want vanuit de gemeente zitten ook bij ons beleidsmedewerkers. Ja, precies. Maar dan gaan we weer naar de gemeente toe. Maar ik wil weten, wat gebeurt er vanuit de wijk? Buurtpreventie. Nou, wij, wij, vangen, wij vangen die signalen op. En we proberen het... Wij kunnen niet zelf oplossen, maar wel proberen de goede richting te geven. Dus dat er een oplossing komt, laat ja. me zo zeggen. En gaat het er komen? Kijk weer even naar Pieter Verkoelen. Nou, uh, uh, ja, als het kijk bij ons. Bij ons in het dorp, we hebben een uh, WhatsApp-groep opgericht, buurtpreventie WhatsApp-groep. Uh, van de 1200 woningen die ongeveer in uh, Houtblerek liggen, dat is het dorpje bij Venlo, uh, uh, zijn er ongeveer 700-800 mensen die daar in die app-groep zitten verdeeld onder meerdere ja. groepen. Maar jullie zijn al wel verbonden met elkaar. Ja, we zijn ja. verbonden met elkaar. En uh, dat geeft de burger in eerste instantie... even een, een beetje een onveilig gevoel. Omdat alles wat er gebeurt in bepaalde wijken... ook wel echt op hun bord komt. Ja. Maar aan de andere kant, als dat na een paar weken echt gewend is... dan kunnen ze het ook allemaal wat makkelijker relativeren. En dan is het ook zo van... Het geeft, dan geeft het ook weer het geveilig gevoel. Omdat dan, we weten dat iedereen meekijkt en meeluistert. En dan gaan we toch weer heel even naar de politiek. Want daarom zitten we hier natuurlijk ja, in aanloop we, naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Wat, wat zou de politiek kunnen betekenen? Nou, wat mij betreft uh, voor ik denk ik dan... en ja, dat is niet zozeer voor maar een nieuwe politiepost... Uh, uh, waar ook de wijkagenten zijn, waar je naartoe kunt gaan als dat, er wat mis is... en dat je niet achter een computer moet gaan zitten om wat in te vullen... of de een of andere, want criminaliteit los je niet digitaal op. Tot slot nog even. Gaat u dat regenen, meneer Schotter? Ja, dat, dat kunnen wij niet regelen. Moet ik landelijk gaan Precies, Maar u ik gaat, gaat lobbyen vrijdag daar. Ga ik ga dat daar vragen om dat daar uh, op te pakken. En dat, er zijn meer punten, want dat is een van de belangrijkste punten. Die, die moeten de, zorgen dat die wijk meer het gevoel krijgt... dat ze samen een goede leefomgeving kunnen creëren. Wat ook nog wel een puntje nou, is... Nou, dat uh, gaan we bewaren voor na de uitzending. Want okay. we gaan hier afronden. Maar ik hoor het al. U gaat proberen aanstaande vrijdag zaken te doen daar. Met, uh, met de landelijke proberen. kopstukken. Ja, zeker. Dank jullie wel allemaal. Graag gedaan. Nee, ja, dit was Venlo. De Nieuws en Co. bus staat iedere dag weer op een andere plek. Heeft u goede ideeën voor ons? Een groot of klein verhaal, onrecht of een beslissing voor een probleem? Tip onze redactie via een e-mail nieuwsandco.nos.nl -en, en misschien komen we dan wel naar u toe met de bus. En meteen na vijf uur in Nieuws en Co. criminele motorbendes zijn maar moeilijk aan te pakken. De Tweede Kamer komt met een nieuw plan. En daar hoort u zometeen alles over.